De president heeft dat Franse media gemeld en dat de beveiliging rond de mijn in Arlie is verscherpt na de gijzelingsactie in Algerije. Het Frans bedrijf Areva speelt een belangrijke rol bij de mijnbouw in Niger. Drie jaar geleden werden vijf Franse werknemers van het bedrijf gegijzeld door islamitische extremisten. Vier van hen worden nog steeds vastgehouden. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft dit weekend gesproken met leiders en ministers van verschillende landen. Hij sprak de Israëlische en Palestijnse president over het vredesproces. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken praatte hem bij over het onderzoek naar de aanslag van vrijdag op de Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara. De minister zou van plan zijn binnenkort een bezoek te brengen aan het Midden-Oosten.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rentzen en Marcel Ooster. Het is maandag 4 februari. Goedemorgen. Over de ondergang en nationalisatie van SNS-Real zijn nog heel veel vragen. Die gaan we onder meer stellen aan de Kamerleden Nijboer van de BVDA. en Koolmees van D66. Nu hoort ook de uitleg van het Holland Financial Center. bij het opstappen van oud-SNS-topman Sjoerd van Keulen. Verder, Nederland is geliefd bij cybercriminelen. Deskundige op het gebied van digitale recherche, Wim Verloop. Legt straks uit waarom. Huisartsen, u hoort dat net stappen naar de rechter... om de komst van het elektronisch patiëntendossier tegen te houden. We spreken de huisartsen en de organisatie achter dat patiëntendossier reageert. En de staatssecretaris Dekker van Onderwijs legt ons uit... waarom 52 scholen vandaag de status excellent krijgen. En Joris van der Kerkhoff zoekt uit wat excellent mag heten. En dat doet je op een school in Charlo's in Rotterdam. Een van de scholen die excellent wil worden. Er zijn er niet zoveel die uiteindelijk zich hebben ingeschreven. En nog minder krijgen dat predikaat. Later vandaag van de staatssecretaris. En de muziek vanochtend van Hof Monsters en Mijn.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 Waar is ze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 Show. Uh, don't listen to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 ship will carry our body safe to shore though the 7 minuten over 6 u luistert naar het NOS radio in het journaal we gaan u bijpraten over het nieuws Sjoerd van Keulen oud topman van SNS legt alle nevenfuncties die hij heeft neer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 Minister Dijsselbloem van Financiën had al gezegd dat de positie van Van Keulen bij het Holland Financial Center onhoudbaar was geworden. Ik denk dat Van Keulen er goed aan doet om terug te treden. Uh, hij zit daar, die club bestaat om de financiële sector te dienen en verder te brengen. En ik denk niet dat hij dat nog kan. Dijsselbloem wil ook de bonussen van SNS-personeel proberen terug te halen. Maar hij gaf aan dat zoiets moeilijk wordt omdat de regelgeving daarvoor nog niet door de Eerste Kamer is coalitiepartners VVD en PvdA willen dat er nog een hoorzitting komt... over het toezicht van de Nederlandse Bank. Die gaf namelijk in 2006 toestemming... voor de riskante vastgoedbeleggingen van SNS Real. De partijen willen van de Nederlandse Bank weten... of het toezicht goed is geweest... en of de bank wel de mogelijkheden heeft om goed toezicht te houden. De Kubanen hebben Fidel Castro weer eens gezien. Castro toonde zich voor het eerst in ruim twee jaar weer in het openbaar...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 Bij vorige verkiezingen stemde de 86-jarige Castro thuis. Kubanen kunnen door de communistische partij aangewezen kandidaten... voor het nationale en provinciale parlement kiezen. En al was vannacht het grootste televisie-evenement van het jaar voor de Verenigde Staten. Ruim 150 miljoen Amerikanen zaten voor de buis om de Super Bowl te kijken. De finale van de American voetbalcompetitie. De Baltimore Ravens namen het op tegen de San Francisco 49ers. Het ging goed tot aan het begin van de tweede helft, want toen gebeurde er iets. De stroom viel uit. Half the power in New Orleans Stadium, de Superdome here, is out. It almost a perfecte semicircle of de lights. Half the stadium stayed light. Half of it went out. The scoreboard is also not working as well. licht in het stadion in New Orleans deden het niet meer en de wedstrijd moest worden stilgelegd. Na een half uur gingen de lampen dan weer aan en kon nog verder worden gespeeld. Voor ers Niners gingen een stuk beter spelen na die onderbreking en kwamen toch nog dicht in de buurt van de winst. Maar uiteindelijk waren het de Baltimore Ravens die wonnen. Yeah, to the 40... The and the Ravens have won it 34-31. The Super Bowl belongs to Baltimore. En straks verslag van onze eigen man die erbij was in het stadion van New Orleans. Dan kijken we voor u even voor de eerste keer deze ochtend in de kranten van uh, Nederland. Crisiswet Banken werkt niet, meldt het FD. Met op de voorpagina ook nog een kleine compilatie van vastgoed exclusief voor u door de staat ingelijfd. Waaronder de Wall in Utrecht. Ja, aangeslagen van Keulen stapt op. Dan heeft de Telegraaf het in zijn openingsverhaal over de topman, de ex-SNS-baas. Hij legt alle functies neer. En ook uh, andere kranten hoor, melden dat. Uh, bijvoorbeeld AD oud-topman SN slecht functioneert. Megabonus van Keulen moet ook terug, dus het AD. Ook op verschillende kranten op de voorpagina... dat Johnny Hogeland is aangereden tijdens een training in Spanje... door een auto, afslaande automobilist, zag de renner over het hoofd... en nu ligt Hogeland op de intensive care in Spanje. Verder ook aandacht voor Syrië, bijvoorbeeld op de voorpagina van Trouw... met een quote van Assad, ik ben niet bang voor Israël. En op de voorpagina een foto van uh, rebellen te zien in de hoofdstad Damaskus. En als ik het goed zie, gooit er één rebel een granaat over een muur... tegen een, een huis... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. Onze De Lange hoort u met next to me Wij gaan naar onze excellente verslaggever vanochtend... Joris van der of Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat ga jij doen? Voor dat uh, is excellent, omdat jij dat zegt. En de verbinding is misschien wat minder excellent... maar daar gaan we in de loop van de uitzending wel uh, aan, uh, aan werken. Excellenten? Ja, hoe krijg je zo'n predicaat? Uh, dan stuur je een brief ergens naartoe... En die brief die wordt dan beoordeeld. En dan na die beoordeling krijg je een stempeltje of uh, zo'n dingetje van de juffrouw. Misschien wel mooi, een zoentje zo, dat die, dat die lippenstift dan zo op het papier staat. En dan uh, wordt duidelijk gemaakt dat jij uh, excellent bent. Het is blijkbaar nodig binnen het onderwijs om uh, excellente uh, primaire en uh, middelbare scholen uh, te krijgen. Um, er zijn heel veel scholen. Een paar daarvan worden excellent, maar een paar. Een paar daarvan hebben zich ook maar aangemeld... om uh, excellente school uh, te worden. Ik ga naar een van die scholen die zich aangemeld heeft... die zich vandaag ook niet... die nog niet weet uh, of dat ze ook uh, het predicaat krijgen. De Calvijnschool in Charloos, Rotterdam. Een kleine school uh, waar ze geen thuiswerk hebben... Uh, waar alles wat ze doen uh, op deze VMBO uh, op school gebeurt. Dus geen huiswerk, maar op uh, school... Uh, misschien dat dat ervoor zorgt dat ze een excellente school zijn. Maar waarom zouden ze dan uh, excellent zijn als je thuis niks, niks hoeft te doen? Er is veel kritiek op dit soort uh, uitreikingen. Uh, omdat, ja, wat zegt het uiteindelijk? Hè? Je kent uh, in Trouw, heeft afgelopen jaren altijd een, een overzicht gestaan... Van, uh, van hoe goed scholen zijn. Maar dat is alleen maar gebaseerd op de cijfers. Het geeft verder niet aan hoe leerlingen binnenkwamen... en hoe ze uiteindelijk na uh, vier jaar, vijf jaar uh, of zes jaar... Um, beter zijn geworden in die jaren op school? Hoe bepaal je dat een school excellent is? Er zijn heel veel vragen die je kunt stellen... bij, het uit, bij de uitreiking van, uh, van zo'n uh, predicaat. Die vragen kunnen jullie straks stellen aan de staatssecretaris... die uh, ook in de uitzending komt... die in de loop van de middag uh, die excellente scholen uh, gaat, uh, gaat benoemen. En die ga ik in de uh, Rotterdam stellen... aan de directeur van de school, misschien ook wel aan, de, aan leerlingen... en uh, uh, mensen die... Er wat over twijfelen hoe zinvol het is om zo'n predicaat aan scholen te geven. Straks in, de, in Rotterdam, die school is uh, om half acht open. Uh, dat is ook al bijzonder trouwens. Om half acht is de school open. De leerlingen kunnen al om acht uur naar binnen. En het huiswerk wat ze dan niet thuis maken, maken ze vanaf acht uur tussen acht en negen op school. Mm. Ja, of je daar dan een, uh, een team met de griffel van de juffrouw voor krijgt, uh, dat horen ze dan in de loop van de middag. Oké. Okay. Joris van de Kerfkorf, ben benieuwd hoe het is daar überhaupt in Narsjaarloos. In Rotterdam, bij de school die heel graag het predicaat excellent wil krijgen. Gaan we het hebben over de brandweer. Want de brandweer gaat maatregelen nemen tegen het grote aantal meldingen... dat uiteindelijk loos alarm blijkt. Tienduizenden keren per jaar rukt de brandweer uit, terwijl er niets aan de hand is. In Rotterdam gaan ze nu eerst bellen na een alarm. En als het dan nog nodig is, dan wordt er pas uitgerukt.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 Dan naar België, want het is een belangrijke dag vandaag daar. Vandaag krijgt de beruchte kindermoordenaar Marc Dutroux voor het eerst de kans zijn voorwaardelijke vrijlating te vragen. De kans dat het toegewezen wordt is trouwens klein. Maar toch, de Belgen zijn in alle staten, merkt correspondent Joris van Poppel. Hekken, metaaldetectoren, 100 extra agenten. Het justitiepaleis in het centrum van Brussel wordt een burgt vandaag... Want begeleid door een helikopter... komt met gepanserd transport Marc Dutroux naar het gerechtsgebouw. Hij wil vrijkomen. Dat mag hij vandaag voor het eerst aanvragen bij de rechter. En die kans grijpt hij aan. Hij heeft een plan. Hij wil onder elektronisch toezicht komen. Ergens buiten de gevangenis. Waar precies? Dat is onduidelijk. Misschien wel in een klooster. Zoals zijn ex-vrouw Michel Martin, die vorig jaar vrijkwam. Maar dan moet Marc Dutroux wel eerst bewijzen dat hij er klaar voor is... Voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Want is hij nog steeds die psychopaat die meisjes ontvoerde, misbruikte, vermoorde, of is hij echt veranderd? Volgens zijn advocaat wel. Dutroux is 56 nu 16 jaar ouder dan toen hij werd opgepakt en echt een ander mens. Il avait 40 ans quand il a détenu. Il en 56 maintenant. C'est een autre homme, forcément. Marc Dutroux een heel ander mens geworden dus zegt zijn advocaat. Maar deskundigen denken daar heel anders over. De gevangenisdirectie bijvoorbeeld schrijft in een advies aan de rechters... dat Dutroux nog steeds levensgevaarlijk is. En ook psycholoog Michel Martagne, die geregeld contact heeft met Dutroux... is ervan overtuigd dat Dutroux geen steek is veranderd. Maar Dutroux is een... Uh, is een persoon... Die niet de psychologische mate. Dutroux heeft geen geweten zoals een volwassene, zegt zijn psycholoog. En vrijlaten in deze staat zou erg gevaarlijk zijn. Vous ne pouvez pas prendre le risque, si quelqu'un qu'on n'a pas aidé en rien, à dire je le remets dans la société. Donc pour moi, on ne peut pas libérer. Dutroux mag niet vrijkomen dus. En toch gaat hij het vragen. Want, zegt zijn advocaat, waarom niet? Hij heeft een derde van zijn straf erop zitten. En dan heb je er recht op in België om zo'n verzoek voor voorwaardelijke invrijheidstelling in te dienen. La doit de même quiconque la pas dire tu le examine la demande que tu Het is een recht dus waar Tru die nauwelijks de kans krijgt zijn cel te verlaten vandaag in het zwaar beveiligde Justitiepaleis gretig gebruik van zal maken. Aan de rechter om hem aan te horen en dan snel te beslissen dat monster, zoals sommigen men in België noemen... of die man die zo veranderd is, zoals een advocaat zegt... mag die man vrijkomen of niet? Nou, Joris van Poppel was dat. Later praten we nog even met Joris... om te kijken of de kranten er ook vol voor van staan vanochtend in België. Vijf voor half zeven. Het drama van de nieuwe luchthaven van Berlijn gaat verder, want 150 ondernemers in Berlijn stappen nu naar de rechter. Ze willen het geld terug dat ze hebben geïnvesteerd in de nieuwe luchthaven. Ze investeerden honderdduizenden euro's in winkels, restaurants en busbedrijven. Maar de opening van die luchthaven wordt al jaren steeds maar weer uitgesteld. En de ondernemers vrezen nu dat ze het schip ingaan.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 onze probleem zo snel mogelijk moeten oplossen... Om te verzoeken de schade der ondernemen te begrenzen. Nog lang niet klaar, die nieuwe luchthaven van Berlijn en heel veel problemen. Bijdrage hoorde u van onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Het NLS Radio 1-journaal, sport. Wielrenner Johnny Hoogerland is tijdens een trainingsrit ernstig gewond geraakt... na een aanrijding met een auto. Uh, hij heeft de nacht inmiddels doorgebracht op de Intensive Care... vertelde teammanager Daan Luiks gisteravond...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 Ja, naast het feit natuurlijk van alle lichamelijke ongemakken, denk ik dat het ondertussen bij hem tussen zijn oren ook uh, ja, toch wel een hele grote impact gaat hebben uh, na, na, na die val in Frankrijk en nu dit weer uh, het vertrouwen op de fiets. Uh, het lijkt, lijkt me ontzettend lastig. Dus ik heb er ontzettend mee te doen. Duys heeft toch het gevoel dat het noodlot de ploeg achtervolgt. Op, op een of andere manier uh, hebben we gewoon heel veel pech en ellende. Uh, en en uh, ja, het, begint, het begint nu weer. Uh, vorig jaar natuurlijk Wout Poels in de toer. volgens mij Johnny in de toer. En, en het zijn gewoon een valpartijen. Het zijn valpartijen die normaal gesproken als wielrenner gelukkig niet vaak hebt. Het zijn wat schaafvond. En je breekt een keer een sleutelbeen en dan houdt het op. Maar op een of andere manier hebben wij een uh, patent op, op, op ernstige dingen. En dat baart me zorgen. En dat, dat vind ik bijzonder jammer. erg ja, moeilijk. Na half negen dan uh, bellen we nog eventjes met Daan Luiks van vakantie om te vragen hoe het nu met Johnny Hogeland gaat. FC Twente is gezakt naar de derde plaats in de eredivisie. FC Utrecht was met 4-2 te sterk voor de ploeg van Steve McLaren. En bij Twente vraagt iedereen zich af hoe het nou toch kan dat de ploeg zo vaak slap begint aan een wedstrijd. Volgens Wout Brama komt het niet door gebrek aan kwaliteit. Ja, kan ik kan me niet voorstellen, want de tweede helft uh, spelen we wel goed. Uh, vechten we vechten wel voor elkaar, winnen we wel tweede ballen, winnen we wel duels. Voetballen veel meer, durven we met de voetballen. Maar goed, mentaliteit is ook een kwaliteit. Juist. FC Twente staat nu op vier punten van de koploper PSV en één punt van de nummer twee Ajax. Feyenoord is de nummer vier van de Eredivisie. FC Utrecht lijkt zich serieus te mengen in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Jan Wouters staat inmiddels vijfde, een plek boven Vitesse. En in Arnhem is de sfeer inmiddels flink omgeslagen. Zonder de zieke trainer Fred Rutte verloor Vitesse de Gelderse derby tegen NEC met 2-1. Theo Jansen baalt van alle onrust bij Vitesse.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 Het is half zeven geweest, Dorot Meegis, Goedemorgen. Goedemorgen. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen... komt opnieuw in verzet tegen het elektronisch patiëntendossier. De organisatie achter het EPD zou gemaakte afspraken niet nakomen. De Belangenvereniging vindt dat patiëntgegevens niet goed genoeg zijn beschermd. En bovendien zou het elektronisch dossier een schending van het beroepsgeheim zijn. Financieel directeur Chris Lucas van de Britse bank Barclays stapt op. Hij is onderwerp van onderzoek naar grootschalige fraude bij Barclays in 2008...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 Later in de week wordt het nog wat kouder, met in de nachten overal vorst en overdag temperaturen maar net boven nul. Zonnige momenten en winterse buien wisselen elkaar af. ANB verkeersinformatie. Begin van de ochtendspits met een paar korte files op de A7 Hoorn richting Zaandam bij Purmerend, 3 kilometer. De A15 naar Europoort bij het Vaanplein 3. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort, 2 kilometer.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 Vanavond bij Max Willem Aantjes over zijn roerige leven. Diep in mijn hart ben ik een de jongen. Er deugt niet zoveel van je in het leven. Het nieuwe Max-programma Recht van Spreken. Vanavond rond de klok van 11 op Nederland 2. Succes dwing je af. Succes maakt van een stukadoor een wandgrimeur.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journa. En u hoort het: de Baltimore Ravens hebben de Super Bowl gewonnen. Dat is de finale van het American Football. De uh, match is het sportevenement van het jaar in de Verenigde Staten en werd gespeeld in New Orleans. Kobe Jones, The power in New Orleans Stadium, the Superdome here, is out. Obviously uh, apologies on behalf of everybody here in New Orleans. En de Ravens hebben het. 34 31 Superdome... 34 tegen 31 wonnen de Baltimore Ravens dus uiteindelijk van San Francisco, de 49ers. Redacteur Tom Laarhoven is in a Bar the Rock Bottom... Prachtige naam in Arlington, Virginia. Een tent die uh, nou, gerust het clubhuis van de Ravens mag noemen. Tom, is het groot feest daar? Ja, het is uh, één groot feest. Nu is het wel zo dat uh, de meeste mensen inmiddels weer naar huis zijn... omdat de wedstrijd al een goed uur, anderhalf uur geleden afgelopen is... Uh, toen de wedstrijd afliep, de laatste seconde, het was geweldig spannend, toen, uh, toen de laatste seconden afgelopen waren, toen was het hier één groot feest. Mensen waren zo blij dat uh, mensen elkaar in de armen huilen, schreeuwen, eigenlijk alles wat je je kunt voorstellen bij uh, een overwinning. En dat gebeurde hier ook. Ja, kun je even het verloop van de wedstrijd uh, aan ons kort beschrijven, inclusief de stroomuitval? Um... Nou, wat gebeurde was, uh, die eerste helft was helemaal voor Baltimore. Uh, de, ze kwamen voor met 21-6. Het begin van de tweede helft was ook nog voor Baltimore. Toen gingen ze, ze kwamen voor met 28-6. En toen, na twee minuten in de tweede helft, viel er stroom uit. Het hele stadion was donker, op een paar lichten na... Uh, de spelers die keken elkaar aan, er was één grote verbazing en het duurde wel een half uur voordat de lichten weer aangingen. gingen. De uh, spelers die stonden op het veld, stonden zich warm te houden, uh, waren de ballen aan het overgooien, strekken en rekken. En na die stroomuitval, toen veranderde de wedstrijd compleet. Toen begon San Francisco goed te spelen en kwamen ze steeds dichterbij, steeds dichterbij, steeds dichterbij. En in de laatste minuten hadden ze nog de kans om de wedstrijd te winnen. Maar dat uh, lukte net niet, uh, gelukkig voor Baltimore Ravens. Ja, en, en die blackout, hè, die stroomuitval, is dat niet een enorme bl blamage bij zo'n evenement met zoveel televisiekijkers ook? Ja, nou, het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, zoiets is. Uh, er kijken honderden miljoen mensen naar deze wedstrijd. En uh, dat, dat de stroom dan uitvalt, dat is een blamage voor New Orleans. Dat is een blamage voor de organisatie. Uh, het is zelfs ook eigenlijk misschien ook wel een klein beetje een blamage voor, voor de Verenigde Staten. Ik, ik, deze wedstrijd was wereldwijd uitgezonden. Mensen moeten echt een half uur lang hebben. Ze moeten wachten voordat de wedstrijd weer begon. Uh, ja, dat, dat, kan, dat is geen goede advertentie voor, uh, voor de sport Hey, en even naar de muziek nog, want dat is misschien wel net zo belangrijk als de wedstrijd zelf Beyoncé zou zingen. Zong ze nu wel live? Ja, zeker. Daar heeft ze ook alles aan gedaan om te laten merken dat ze dat deed. Dus op sommige momenten dat ze zelf moest zingen, dan liet ze eventjes een pauze vallen. En dan zong ze weer verder. Uh, ook tussendoor praten ze tegen het publiek. Zodat ze duidelijk maakten dat zij aan het zingen was. Ook was er nog een verrassing, want Beyoncé horen hier tot een groep Destiny Child. Die hebben al jarenlang in je samen gezongen en uh, de twee bandleden... de. Van, van Destiny's Child kwamen tijdens de show ook nog op het podium. Dat was een dus beter in de show. Nou, kijk eens aan. Tom uh, Laarhoven, dank je wel. Vanuit de Rock Bottom in Arlington in Virginia. Uh, welterusten voor straks. En u kunt meer vinden over de Super Bowl op onze website. Nederland is een paradijs voor cybercriminelen. Uit onderzoek van een internetbeveiligingsbedrijf... blijkt dat Nederland in Europa koploper is... als het gaat om criminele activiteiten vanaf computerservice. Grote schaal worden vanaf Nederlandse servers computervirussen aangestuurd. En wereldwijd staat Nederland op de derde plaats. De Tweede Kamer reageert geschrokken. En volgens Michiel Breedveld, onze verslaggever in Den Haag... vraagt de Kamer zich hardop af of we niet te veel hechten aan onze privacy... en meer moeten inzetten op internetveiligheid. Het massaal versturen van spam, het stelen van inloggegevens en wachtwoorden... het kraken van bankgegevens, platleggen van sites... en het ontfutselen van vertrouwelijke bedrijfs- en overheidsgegevens. Allemaal het werk van botnets. Netwerken van geïnfecteerde computers... aangestuurd door zogenoemde command-servers. En wat blijkt uit onderzoek van internetbeveiligingsbedrijf McAfee... het brein achter veel botnets draait vaak op servers in Nederland...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 servers kunnen huren en programma's kunnen onderbrengen. Meer dan 1500 van dat soort bedrijven zijn er in Nederland. Een lastige klus om in de gaten te houden, verklaart McAfee... de populariteit van ons land onder cybercriminelen. Onze uitstekende internetinfrastructuur werkt als een magneet op cybercriminelen. Maar dat is niet de enige reden. Nou, de Nederlandse wetgeving is traditioneel gericht op uh, bijvoorbeeld het postgeheim...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 Alleen de VS en de Britse maagdeneilanden... gaan ons nog voor als het gaat om cybercrime. De Kamer reageert geschrokken. Ja, dat is een wake-up call. Ja, we hebben een uh, goed klimaat voor cybercriminelen om zich te nestelen. Er wordt relatief weinig opgecheckt door onze beperkte bevoegdheden. Ze zijn erg snel. Uh, we hebben er heel veel. Dus ja, als je een crimineel bent, is dat wel aantrekkelijk. Ja, dat is een, uh, dat is een koppositie op een ranglijst waar je niet bovenaan wil staan. Het is tijd voor een waarschuwing. Het betekent ook dat we dat internationaal gezien ons heel erg zouden moeten aantrekken. Dit soort berichten over cybercriminaliteit vanuit Nederland stapelen zich op. Vrijwel de gehele Kamer vraagt zich inmiddels hardop af... of we niet te veel hechten aan onze privacy... en meer moeten inzetten op internetveiligheid. De VVD gaat daarin voorop. Klaas Dijkhoff. Maar dat, de keuze is niet of er niemand meekijkt of de politie. De keuze is of er alleen maar criminelen meekijken. Of dat de politie ook iets kan doen om ze op te sporen... Uh, en weg te jagen van jouw netwerk en van jouw server. Ja. Ruimere opsporingsbevoegdheden om te beginnen. Ja, dat is wel nodig in deze tijden. Je laat de politie ook niet met een blinddoek op straat surveilleren voor inbraak. Dan moet je dat online ook niet doen. Andere partijen staan daar genuanceerder in, maar zelfs partijen als D66 en de SP, grote voorvechters van privacyrechten op internet, willen de discussie aangaan. Kees Verhoeven van D66. Privacy en veiligheid. Dat zijn twee dingen die heel vaak op een hele gespannen voet met elkaar staan. Uh, vaak is meer privacy ook minder uh, zeg maar mogelijkheid tot beveiliging. Uh, en aan de andere kant is heel veel beveiliging weer ten koste van privacy. Dus het is hier natuurlijk zo dat als je een heel scherp briefgeheim hebt. je niet zo snel kan achterhalen waar mensen mee bezig zijn. Terwijl je dat misschien wel zou willen. Dus ik denk dat het goed is om die, die balans, dat spanningsveld tussen die twee. weer eens te bekijken. Nu blijkt uh, dat de veiligheid van, van heel veel computers. die bij mensen thuis op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 Areva ontkent en eist duizenden euro's schadevergoeding. Ja, effectivement de d'aujourd'hui van vandaag is heel belangrijk, al op het democratisch vlak, omdat we gaan kijken of we nog het recht hebben in om de nucleaire industrie te kritiseren. vooral als actes commet die Alsof hij alvast aan het instuderen is wat hij zometeen tegen de rechter gaat zeggen. We zullen zien, zegt hij, of je in onze democratie nog kritiek mag leveren op de nucleaire industrie.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 De zaak tegen hem is verdaagd tot 20 december. Een bijdrage was dat. Voor onze correspondent Ron Linker. De druk op de Spaanse premier Rajoy groeit. Steeds meer Spanjaarden willen dat hij opstapt omdat hij corrupt zou zijn. Straks een reportage is de verkeersinformatie bij de ANWB. Wijnand Zwaan. Begin van de ochtendspits met een paar ongelukken nu al op de A9. Alkmaar richting Amstelveen, bij Knopend Velsen. Het levert 3 kilometer verder op. De linkerrijstrook is dicht. Wat meer vertraging nog op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, bij Sliederrecht 7 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Wijnand, nou, vanochtend vroeg nog een beetje stormig. Veel regen. Ja. Verwacht je een problematische ochtendspits? Ja, die, niet echt. Want de regen zit nu vooral in het oosten van het land. De Randstad uh, ligt er toch wel buiten. De N57 van Rotterdam naar Oudorp is wel dicht bij Stellendam. Dat heeft te maken met uitgebreide werkzaamheden deze hele dag. Normale ochtendspits al met al zo'n 180 kilometer file rond half negen. Wijn Aanswaan, dankjewel, bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan gaan we eens even kijken hoe het gaat met onze excellente verslaggever Joris van der Kerkhof. Vandaag krijgen 52 scholen dat predicaat. Excellent. Hoe goed moet je dan zijn, Joris? ...dan moet je ontzettend goed zijn. Eh, er worden er niet zo ontzettend veel uitgedeeld. Eh, er zijn 165 aanmeldingen ontvangen. Dan moet je bedenken dat er 7000 basisscholen zijn en 700 middelbare scholen. Dus het is ook nog niet echt dat alle scholen eh, meedoen. Eh, 142 scholen hebben uiteindelijk hun aanmelding doorgezet. Dus blijkbaar waren er al een paar die dachten van... ...nou, eh, we komen er toch niet voor in aanmerking. Eh, een derde daarvan krijgt uiteindelijk het predicaat... Excellent. En de mensen in Charloes, Rotterdam, eh, Calvin School, die, eh, die hopen, eh, VMBO eh, School, die hopen dat ze dat predicaat krijgen. En dat hoop ik over een uur ook van de directeur eh, te horen. Dan moet wel die file, dat ongeluk op de A12, een beetje meehelpen. Ik ben dan net voorbij gereden. Eh, de vier auto's die eh, tegen elkaar aan waren gereden. Alleen maar blikschade. Eh, dat hebben ze op zich netjes gedaan, wat, wat, wat dat betreft. Op weg verder naar Rotterdam staan er nog meer files. Maar dan uiteindelijk, even voor half acht... moet de directeur van die misschien wel excellente school in Charlo's... gaan vertellen waarom zijn school zo goed is. Goed, horen we later van je. Joris van der Kerkhof vanuit Rotterdam vanochtend. Ja, en dan Rajoy. Hij is een last voor het land en hij moet opstappen... zei de Spaanse socialistische oppositieleider gisteren over de Spaanse premier. De premier Rajoy en zijn Partido Popular liggen al een paar weken onder vuur vanwege een corruptieschandaal. En sinds vorige week wordt ook de naam van de premier genoemd. Die reageerde afgelopen weekend voor het eerst en hij ontkent dat hij ooit zwart geld heeft aangenomen en hij laat onderzoek doen. Maar de oppositie wil dat hij opstapt. Que el señor Rajoy está capacitado para pedirles kan de premier in deze positie opofferingen vragen aan de Spanjaarden? Is hij als hoofd van de regering nog goed voor het imago van Spanje? Het is onze taak, zegt de leider van de socialisten, Caba. om te zeggen dat wij geloven van niet. En hij vindt dat premier Rajoy... moet aftreden. Buenas noches, edición especial al Rojo Vivo en directo sobre el Barcenas Gate. Het zou bijna het script kunnen zijn van een spannende film. Los Papeles de Barcenas. De papieren van Barcenas. Met in de hoofdrol de oud penningmeester van de Partido Popular. De regeringspartij van premier Rajoy. Rajoy Louis Barcenas. Luis Barsenas, hij zou jarenlang een zwarte boekhouding hebben bijgehouden. Gele papiertjes met wat gekrabbel erop. De partij kreeg geld van projectontwikkelaars. En in ruil daarvoor bouwden die er lustig op los in in 2000 waren de betalingen trimestrales voor een valor van 1 miljoen 50.000 pesetas. Barcenas zou dat geld verdeeld hebben onder hoge partijleden, bonussen van soms duizenden euro's per maand. De papieren van Barcenas werden deels gepubliceerd afgelopen week in de Spaanse krant El País. En daar verscheen ook de naam van Mariano Rajoy. De premier komt van oorsprong uit de noordelijke regio Galicië en daar zijn het niet van die praters. Maar zaterdag nam hij dan toch het woord. Ik heb er twee woorden voor nodig, zei hij. Is vals. Het is niet waar. Nunca. Repito. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni in este partido ni en ninguna parte. De premier zegt dat hij nooit zwart geld heeft aangenomen, maar dat er mensen zijn die erop uit zijn om hem en de partij kapot te maken. Namen noemt hij niet, ook niet één keer die van zijn oud-penningmeester, Barsenas. De oppositie vraagt zich af waarom de premier deze man de handen boven het hoofd blijft houden en hem niet aanklaagt. De bezuinigingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, elke dag wordt er gedemonstreerd in Spanje, in Madrid. Maar het protest van de afgelopen dagen is heel gericht. Het klinkt misschien bijna als een leuk liedje, maar er wordt gezongen dieven, boeven... En het is niet legitiem dat het regering het land verkoopt. We staan hier omdat er dus blijkbaar van mensen gestolen wordt. En ondertussen wordt er bezuinigd en bezuinigd. Er zijn een aantal recortes. Er zijn een aantal verkoopt. Andere partijen hebben dat. Hier is sprake van corruptie. Ook bij andere partijen hebben we dat gezien. In dit geval is la cúpula del poder. Maar hier gaat het om de top van de partij: Division! Division! De Partido Popular ontkent en vecht terug. Premier Rajoy gaat al zijn declaraties op internet openbaar maken. De semana mijn declaraties van de rente en patrimonio... aan de van En hij roept ook de leden van de oppositie op om dat te doen. Maar die roept om een nieuwe leider. Premier Rajoy is een last voor het land, zei Rubalcaba Kaba letterlijk. Een nieuwe premier hebben we nodig, zei de oppositieleider die de stabiliteit in Spanje kan herstellen en het land door de crisis heen kan leiden bijdrage hoorde u van onze correspondent in Spanje, Jessica van Spengen. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Ja, op die ochtendkranten, op de voorpagina's... zien we een aangeslagen Sjoerd van Keulen, de oud-topman van SNS. Onder andere op de voorpagina van het AD, de Telegraaf en Trouw. En vooral het AD en het Telegraaf pakken uit. Alle politieke partijen eisen dat Van Keulen... zijn bonus van zeker 1,7 miljoen euro uit zijn SNS-tijd inlevert... schrijft het Algemeen Dagblad. Maar volgens de Telegraaf wil van Keulen, van Keulen... ondanks herhaalde pogingen van de krant niet reageren... op de groeiende roep in de samenleving om zijn bonus terug te geven. We hadden trouwens wel, zag ik net, euh, zijn vrouw aan de telefoon gekregen. Oh. De vrouw van Van Keulen. En die zei, hij zal zijn verhaal, hier heb ik het, heus wel vertellen... maar op dit moment nog niet. Uiteraard besteedt ook het financieel Dagblad uitgebreid aandacht aan SNS. Juristen waarschuwden al in 2011 dat de crisiswet van banken niet werkt. De regeringspartijen vragen nu een hoorzitting over de rol van de Nederlandse bank. Ander nieuws ook in de verschillende media. Um, een naar adem snakkende rechter zien we op de voorpagina van NRC Next. Zweedruppels glijden van zijn gezicht af en hij trekt wat aan zijn... Uh, ja, wat is het, zijn beffe, is het, um, om wat lucht te krijgen. Reden van die tekening in de krant is een brandbrief... van de hoogste Nederlandse rechter, de voorzitter van de Hoge Raad. Hij schaart zich achter een manifest van protesterende collega's. De werkdruk is zo hoog dat rechtspraak haastwerk wordt. Er is nauwelijks mankracht bij de voedsel- en warenautoriteit om het rookverbod in de horeca te handhaven. In 2012 heeft de autoriteit maar bij 1 op de 20 horecagelegenheden gecontroleerd of er ook illegaal wordt gerookt. Blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd bij de NVWA. In de Volkskrant het nieuws over zorgverzekeraars... die de ziekenhuisnota's beter moeten controleren... om te hoge declaraties en mogelijke fraude aan te pakken. Dat nakijken van rekeningen doen ze nu te laat en niet diepgaand genoeg. Moeten ze dreigen bij verdere nalatigheid... laat de Nederlandse zorgautoriteit de sector vandaag per brief weten. En apothekers slaan een alarm over een tekort aan beschikbare medicijnen... voor onder meer te hoge cholesterol, te hoge bloeddruk en depressie, schrijft Spits. In 2012 was elke week bij 1 op de 20 medicijnen een probleem met leveranties... zegt de KNMP, de branche- en beroepsorganisatie voor de apothekers. Nog naar een bericht om te huilen. Op het AD-voorpagina uienhandelaren zwaar beboet. Zeven Nederlandse uienhandelaren zijn door kartel NMA beboet... voor 4 miljoen euro. Handelaren lieten in 2009 gezamenlijk een deel van de uienaanplant vernietigen... om later een hogere prijs te kunnen bedingen voor de geoogste uien. Ja. Je vindt hier nog een opmerkelijk berichtje voor op de Telegraaf. Want de worm warmt de aarde op. Niet u en ik. Nee, de worm. Met de hele discussie rondom de opwarming van de aarde. Maar vergeten, het is de schuld dus van de wormen. Door hun gewoel kunnen namelijk gassen gemakkelijker ontsnappen. Ja, ja. En daardoor... <lacht> ze hoeven helemaal niet meer in de auto te rijden. Af en toe laten ze ook nog een wind. Oh. <lacht> Dan warmt het ook weer op. Lees u voor op de Telegraaf. SNS is vanochtend ook bij ons uitgebreid in het nieuws. U hoort straks wat er in het weekend allemaal over gezegd is... over de ondergang en nationalisatie van SNS. Hoort u van Peter Blok in daarna. En we hebben ook een gesprek met directeur Aki Landsberg. Daar is gisteren onze verslag even naartoe gereden. Aki Landsberg van Holland Financial Center. Daar was Sjoerd van Keulen, de voorzitter. En ja, dat is nu, nu niet meer. Sjoerd van Keulen, weet u wel? Oud-SNS-topman, blijf luisteren.